Van 8 uur. Ember brandt ze met het NOS-journaal. Bij een brand in een appartementencomplex in het centrum van Deventer zijn 6 mensen gewond geraakt. Ze hebben rook ingeademd. Eén van hen is zwaar gewond. Alle acht appartementen in een portiek zijn ontruimd vanwege de rook. De brand ontstond in een van de kelders van het portiek, waardoor is nog onbekend. President Obama wil dat miljardairs meer belasting gaan betalen. In zijn jaarlijkse State of the Union aanstaande dinsdag zal de president voorstellen doen om allerlei belastingvoordelen voor de allerrijkste af te schaffen. De opbrengst gaat naar mensen uit de middenklasse. De republikeinen die een meerderheid in het congres hebben zijn tegen. In de Verenigde Staten heeft een man die zijn vrouw dood wilde schieten... per ongeluk iemand anders gedood. De schietpartij was gisterochtend in een winkelcentrum in Melbourne... in de staat Florida. De schutter pleegde zelfmoord. Zijn vrouw is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Veel mensen die stonden te wachten tot de winkels zouden opengaan... hebben de schietpartij gezien. Volgens lokale media had de man drie pistolen en veel munitie bij zich. In de Filipijnse hoofdstad Manila worden 6 miljoen mensen verwacht bij een mis die paus Franciscus zal leiden. Als er inderdaad 6 miljoen mensen komen is het de grootste katholieke mis aller tijden. 50.000 politiemensen en militairen moeten de bijeenkomst in goede banen leiden. Maandag gaat de paus terug naar Rome. UNICEF heeft er bij de Mexicaanse regering op aangedrongen... ervoor te zorgen dat de scholen in Acapulco weer open kunnen. Begin december sloten bijna 200 scholen daar hun deuren... vanwege de onveiligheid en de terreur van criminele groepen. Volgens de autoriteiten zijn er sinds november in Acapulco... 21 leerkrachten vermoord. Het weer buien met kans op sneeuw. De temperatuur ligt dicht bij het vriespunt en lokaal kan het glad zijn. De rest van de dag is het bewolkt en kil met lange tijd regen of sneeuw. Het wordt 0 tot 4 graden. Dit was het FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie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 Hartelijk welkom bij deze spiksplinter nieuwe aflevering van Crossroads. Ik begin anders dan anders. Dit vanwege het feit dat ik onlangs bij een try-out ben geweest... van de American Country Legends in Den Haag. De show is een initiatief van Lana Wolff die daarin wordt bijgestaan door Pam McBess, Wim van der Vliert... en Lorraine Veelzanger zanger Erik Nijmeijer. En nog een aantal muzikanten. Ik ga meteen van start met Lana Wolffs single Willin... van het in Amerika opgenomen album Nashville... Vervolgens gaan we luisteren naar een interview met Lana Wolf... voorafgaand aan haar optreden en een aantal songs van haar album. Ik zit hier bij Lana Wolf en Lana Wolf is een zangeres die bij de muziekliefhebber bekend is. En bij de countryliefhebber eigenlijk zomaar uit de lucht komen vallen. Ja. Ja. Zo, so, wie is Lana Wolf? Uh, Lana Wolf uh, is iemand die heel gek is voor muziek. En uh, gepassioneerd echt door muziek. En uh, op 17-jarige leeftijd heb ik er eigenlijk voor gekozen om commerciële circuit in te gaan en geld te verdienen. Ik was 17 jaar en ik kreeg heel veel geld om op te treden feesten te enden en op bedrijfsfeesten. En ja, als je 17 jaar bent, dan longt dat. En um, ja, Toen heb ik gekozen om het commerciële circuit in te gaan en daarbij eigenlijk de country toch wel een beetje vaarwel te zeggen, terwijl eigenlijk mijn roots daar liggen. Dus vandaar dat mensen uit de country-wereld mij niet kennen. En uh, vorig jaar zat ik in de auto terug van een optreden, was het weer vier uur nachts of zo. En ik dacht echt, oh, ik wil dit niet meer. Ik wil niet nog een keer hetzelfde. Real life, my fire weer zingen voor een tent En mensen die het toch allemaal niet interesseert. En toen dacht ik: oké, okay, ik moet dus stoppen nu. Of ik kan nog één keer mijn droom najagen. En dat is toch eigenlijk eindelijk eens een keer gaan doen wat ik echt wil en waar ik van hou. En dat is country ja. music maken. Dus zo is het eigenlijk een beetje gekomen. En daarom kennen mensen in de country wereld, maar eigenlijk niet. Nee. nee. Nou is dat op zich niet zo erg, want nee. de wereld is niet zo groot. Nee. Binnen een maand heb ik iedereen aan de lijn gehad die er toe doet in de country wereld. Dus wat dat betreft. Ja, nee. Dus het is, het is een hele kleine wereld in Nederland. Ja. Um, en aan de ene kant vind ik dat heel jammer. Hè, want dat probeer ik ook met, met de show met American Country Legends, probeer ik dat te doorbreken. Omdat ik denk dat mensen heel vaak niet weten dat het country music is. Want heel veel mensen komen naar de show, naar me toe, zeggen ze... we wisten echt niet dat dat country was. En we vinden het eigenlijk hartstikke leuk. Ja. En uh, er is heel veel onwetendheid in Nederland. En ik vind dat zo jammer. Want ze denken gelijk aan hoeden En dat is waar ze aan denken. En voor de rest gaat het niet om de muziek. En dat is zo jammer. Want het is helemaal niet truttig. Tuurlijk, er zit ook wel een truttige liedjes, maar dat is ook weer heel mooi in, in het genre. Uh, maar het is echt heel allround. En er zit heel veel moois in die muziek. En um, ja, ik kan dat gewoon niet uitstaan... Dat mensen dan denken, oh weet je, het is een beetje geknauw en dat is het. Ga maar eens proberen te spelen, doe het maar eens goed. Want daar gaat het om. En uh, ja, niet om het een of ander, maar vaak heb ik wel het gevoel... dat als, als ik dan iemand hoor spelen, denk ik, ja, maar zo is het niet bedoeld. Weet je? En ja, ik vond het dan wel een hele uitdaging om dan een team bij elkaar te krijgen in Nederland. Om dan te kijken of dat dan wel kon lukken. Ja. concept ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Want je wou het theater ook in. En dat ja. is op zich sowieso wel een voor country muziek. Ja, nou weet je. Het is, uh, ik, ik ben denk ik wel. Sowieso over het concept denk ik al twee jaar na. Hè, want ik ben al heel lang bezig. van Hoe kan ik de goede mensen bij elkaar krijgen. En aan het zoeken. En heel veel met mensen gepraat. ook Om te kijken van oké, okay, waar moet ik zijn? Hoe moet ik het doen? En ik zit ook in de leerfase, hè, Want ik heb nog nooit een productie gedaan. Uh, een eigen theaterproductie. Dat is voor mij ook helemaal nieuw. En uh, ja, ik ben wel zo. Als ik het doe. Dan dat ik het heel goed doe. Dus ja, daar gaat heel veel tijd in zitten. Ik ga bedenken, oké, okay, wat is er nog niet in Nederland wat ik de mensen graag zou willen laten zien? En uh, er is best al wel wel uh, wat op theatergebied, op, op countrygebied dan, en ook goede shows. Er zitten echt hele goede shows bij. Alleen, ik denk dat wij ons hier kunnen onderscheiden. En sowieso omdat ik natuurlijk uh, Pam Beth bij me heb. Uh, Amerikaanse uit Nashville. ze weet precies hoe het allemaal werkt. Uh, Wim van der Vliert. Nou ja, dat is gewoon de vinskill van Nederland. Uh, en Erik Nijmeijer, hij is van Laurenville. En op het moment, uh, die zit ook een beetje in de jeugdige hoek nog. Dus ik hoop ook jeugd aan te kunnen spreken. Uh -huh. Zodat de country niet uitsterft in Nederland. Dus dat is wel belangrijk. En toen ik al die mensen bij elkaar had... toen viel eigenlijk het hele concept ook in elkaar. Okay op heb genomen. Heeft hij daar ook iets mee te maken? Ja, want ik heb wel altijd een grote plan. Ik doe niet zomaar iets, dus ik, ik heb wel een heel groot plan achter. En ik dacht, oké, okay, om het plaatje compleet te maken, wil ik ook het gevoel van Nashville hebben. En het was sowieso mijn droom om nog een keer met mensen uit Nashville op te nemen. Hè. En ja, wat ik daar heb ervaren, echt die muzikanten echt, er was één man, de gitarist daar, Michael, en die kwam binnen met zijn gitaarkoffer. Ik denk dat hij 4,65 was of zo. En grijze duiven, en ging lekker zitten zo. En die man die pakte zijn gitaar uit die koffer. Nou, die had een tailor en voor de, voor de kennis was een Tele 300, dus helemaal niet een fantastische gitaar, maar goed genoeg. Die man die begon te spelen, het leek wel alsof het een gitaar van 6.000, 7.000 euro was. Ik heb nog nooit zoiets gehoord in mijn leven. Mm -hmm. Weet je, dat is uh, hoe die mensen daar spelen en uh, ik heb heel veel geleerd ook weer, ook het, uh, hoe de echte country music wordt beleefd. Die mensen hebben dat in hun genen zitten, dat zit in hun lijf, in alles. Ze, ze denken, ze slapen, ze eten country music. En... Maar dat is misschien wel de reden dat die er niet zo bekend is, dat die er niet zo aanslaat, omdat wij het niet in onze genen hebben zitten. Ja, ja. Maar ook de onwetendheid. hoor. Ik blijf ook bij de onwetendheid, Want ik had, vorige week had ik een radiointerview En toen zei iemand tegen mij... Nou, ik wist helemaal niet dat dit country music was. En eigenlijk vind ik country music hartstikke leuk. Toen dacht ik, nou weet je, dat is precies wat ik bedoel. En um, uh, met de cd heb ik natuurlijk... Die heb ik heel hard lopen promoten. En ik ga volgende maand ga ik weer met een single uitkomen. Alleen maar om mensen te laten horen. En niet omdat ik weer beroemd hoef te worden. Maar het is echt een passie waarbij ik heb... Want ik wil het gewoon laten horen wat ook mogelijk is met country music. Uh, en, en ook in de show... Uh, zou je dat ook horen, weet je, dat gewoon vier verschillende, totaal verschillende stemmen laten allemaal horen wat ook country music is. Uh, dus er zijn heel veel facetten daarin. En dat ja. vind ik heel graag aan de mensen ja, bijna beleren, maar zo is het niet bedoeld, maar het is wel iets wat ik gewoon heel graag over wil brengen aan het publiek en ze, ja, toch een stukje opvoeden misschien ook wel. Je zei net, we komen met een nieuwe single. De eerste was Willin. Hè? Ja. En de tweede wordt... Ja, ik ben nog heel hard aan het denken, want er zijn uh, heel veel verschillende reacties. Zelf neig ik naar Good Hearted Woman en dat dat doe ik, omdat eh, ik vind als je voor country gaat staan, moet je ook echt voor country gaan staan. En ik wil eigenlijk wel traditional country, en, en ik, ja, ik denk dan echt, ik, ik wil daar gewoon voor gaan staan. Dus ik zit heel hard aan te denken, en een paar commerciële rakkers uit Hilfersoen, die hebben gezegd, nee, de moonsen Mistress. dat moet het worden, want dan pak je gelijk een heel breed publiek, en dan komt dat later wel. En ik ben geneigd om altijd heel erg eigenwijs te zijn, dus ik denk dat het good-hearted woman wordt. <laughs> ja. Even terug naar het concept. Ja. Dat ben je uit gaan denken, uit gaan werken. Dat ja. heb je niet alleen gedaan, neem ik aan. Ik heb een regisseur erbij ja. Uh, ja, gehad. En dan nog even verder vragen. Uh, dan sta je ineens met zeg maar uh, een try-out, noem ik mm het -hmm. maar even: mm -hmm. in het RAI congrescentrum mm -hmm. en hier in het World Trade Forum. Forum. Ja, World Forum Theater. World Forum Theater. Ja. Ja. En, en uh, ja, je pakt het groot aan. <laughs> ja weet je, en wat zo leuk is, daar komt ook daadwerkelijk publiek op af, gisteren was mijn vriend Rob Stenders, ook van de radio hè, die houdt helemaal ja. niet van country music, die ben ik echt constant opvoeden en kan een enorme ruzie met hem hebben over, zeg ik, joh, kan je dat nou niet horen, dat is gewoon goede muziek en ik kan er echt altijd heel boos op worden, dus we hebben enorme discussies, die was hier gisteren en die zei tegen mij, hij zegt, la, hoe krijg je dat voor elkaar zo'n zaal vol, <laughs> het is echt niet te geloven um, ik denk dat het is we hebben natuurlijk heel veel gepromoot en Facebook is natuurlijk heel belangrijk tegenwoordig. Dus ik ben heel erg van de social media en vooral de nieuwe media. dus veel promotie voor gemaakt. En je ziet dat mensen toch wel weer iets willen van gezelligheid nostalgie. En dat zit allemaal in onze show. Ik bedoel, ik heb ook de nieuwe dingen, Brown bent en zo zitten in. Echt de nieuwe country, Rascal Flats. Maar ook zeker die oude dingen, Patsy Klein, Alles mm -hmm. komt voorbij. Dus we laten echt alle legends zien, zoveel mogelijk als dat kan. Hè, binnen twee uur. Um, en, en daarin... Um, ja, we proberen gewoon echt alles aan te stippen en mensen willen daar weer naartoe. Dat het, ik, ik merk dat gewoon. En mensen gaan dol enthousiast ook weer naar huis, gelukkig. Want dat is natuurlijk heel spannend, zeker met deze try-out, dat je echt denkt, oh, we gaan ze ervan vinden. En, uh, maar weet je, wij, wij hebben zelf zoveel lol in het maken van deze show, dat eigenlijk maakt het bijna al niet meer uit. Want ik denk, ik geloof heel erg dat als je zelf gelooft in wat je doet, dat uitslaat met z'n allen en het plezier hebt dat dat overslaat op het publiek. En dat is ook wel wat ik terugkrijg. Ja, maar je denkt toch aan een vervolg, neem ik aan. De ja, try-outs zijn niet van niks. Nee, we gaan vanaf oktober gaan we weer de theaters in. En uh, we gaan het wel rustig opbouwen. We gaan uh, vanaf oktober 10 tot 15 keer spelen in de theaters. En dan gaan we daarna kijken hoe we het verder gaan opbouwen. Want ja, dit is natuurlijk een concept uh, gebleken waar gewoon elke keer een eentje, een tweetje, een drietje en een viertje achter kan. Dus hier kunnen we echt nog wel een aantal jaren mee vooruit. En ik moet zeggen, we hebben echt een fantastisch team. Uh, nou, je hebt zelf gezien wie er in de band spelen hier allemaal. Ja, dat is Johan Jansen, uh, Ad Welt nou, Pen met Bet heb ik al gezegd. Dus het zijn gewoon echt de top uit de kunst. For music zit gewoon in deze band. Dus we hebben een prachtig team bij elkaar hier... om dit gewoon nog een aantal jaren heel goed vol te houden. She tells je verder wil met die show. Mm -hmm. Hoe is het met de reacties van die mensen? Boekingskantoren of theateragenten? Ja, nou die, die zijn eigenlijk ook super enthousiast. Dus er zijn er een aantal bij geboekt alweer. En uh, uh, ja, eigenlijk gewoon hetzelfde. Mensen die hebben, oh, ah, een moment, oh, die was ik vergeten. Uh, en zelfs de directeuren die echt wel heel veel gezien hebben... die zijn dol enthousiast. Dus dat is een heel goed teken. En uh, ik heb zelfs van vorige week was er iemand... en die zei, dit hebben we in heel Europa niet, zo'n concept. Dus die is zelfs aan het kijken of we misschien ook naar het buitenland kunnen hiermee... op, op festivals, misschien hier en daar wat aanpassen. Uh, omdat, ja, er zitten heel veel countryliedjes. Dat zijn natuurlijk zielige liedjes en het zijn mooie verhalen. Dus ja, die ga je ook niet afkappen. Dus het zijn ook luisterdingen vaak. Kijk, en voor een festival zal het natuurlijk andere koek worden... what to say, but I feel so small sometimes in this big old place. Yeah, I know there's more important things, but don't forget to country is niet langer afgezaagd, maar hip en van deze tijd. In september gaat ze met haar show het theater in. Na Willen heb je geluisterd naar Who Do You Think You Are? The Moon Is A Harsh Mistress, Good-Hearted Woman, hasten Down The Wind, Don't Forget To Remember Me en het eerder genoemde Blowing Away. Wil je reageren op dit programma? Stuur een mail naar info at crossroadsmusic.nl Lefty Fritzel en zanger Dee Shaver schreven Bendy the Rodeo Clown. De song was op het lijf geschreven voor Mo Bendy. Hij scoorde er in 1975 een top 10 hit mee. Who was once a Get out behind shoot number one. on number one Now in dreams at night I ride on that silver saddle I never won Since she left me the whiskey takes me to the rodeo grounds Where the cowboys think I'm handy, I'm, I'm bad To a crown The crowd thinks I'm a dandy to a frown. The crowd thinks I'm a dandy. I'm Bandy the rodeo clown. Angelina Presley heeft tot dusver vooral naam gemaakt als lid van de Pistol Annie's... naast Miranda Lambert en Ashley Monroe. Ze zong zelfs de lead in twee van de mooiste nummers van de groep... Housewives Prayer van het eerste album uit 2011... en Trading One Heartbreak for Another van de opvolger. Maar toen het project in 2013 werd stopgezet wegens tijdgebrek... en niet wegens ruzie, benadrukt Presley in een interview met Rolling Stone... gingen de dames weer voor zichzelf aan de slag... Lambert kwam vorig jaar met een nieuw soloalbum. Monroe werkt nog aan het haren... en het debutalbum van Presley is de afgelopen maand verschenen. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. My name is Jimmy Presley. I grew up in Martin County. My mother was a half en And my father was a co And after he retired, he got me a job when I was 18. So I got out of school, I stayed in there 30 years. It's just an everyday thing of life, you know, going in there, mining coal for them companies. De miners, het uh, no really. Het blokje Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onmisbaar in dit programma. Erik Nijmeijer is een van de Lorraine Ville-zangers. Lorraine Veel -Ville is een Nederlandse formatie en hun muziek beweegt zich tussen rock en country. Eriks naam is al eerder gevallen, want hij is ook te zien in de American Country Legends show. If I Die Tonight is terug te vinden op Lorraine Veal's meest recente album Desire the Reckless. In dezelfde show treffen we ook Johan, <coughs> Johan Jansen, lid van Kes on Delivery, evenals Wim van der Vliert. Van Johan Jansen is juist het stielgitaaralbum Here Goes Nothing verschenen. De titelsong staat scherp, waarna Wim afsluit met Turn to Grey. I found my life giving in. My head was in a spin. Like my heart, I've always tried to see the light, picture things from every side, every part. I never had a second chance. My whole life was in your hands, right from the start. So if I die tonight, it will be. Because of my broken heart I can't find you anymore I've been opening all the doors It all makes me feel so sad. It's all way over my head. And it feels so wrong. And no one's with me in this thing. However, this bird will sing. His own. I die tonight, if I die tonight, it will be because of my roads. De hand. Deze zangeres Carla Bonel is trots op haar album The Liberator. Al het materiaal op deze nieuwe release is van mijzelf. Carla schreef alle muziek en de teksten. In The Last Train krijgt Carla steun van J.P. Cormier. Ik stap ook even in de Last Train, maar bij het volgende station stap ik meteen weer uit, want ik heb nog een uur te gaan. Tot zometeen bij het tweede uur. wind is at my back and my heart I left at home just barely made the last train before the winter storm came down I'm heading to Alberta to the biggest little town so many folks are passing so many are depressed you can't get unemployment and they jacked up all the rent Healthcare doesn't care no more, can't afford the crutch. Everyone just locks the door and ain't back after lunch. And it drains the soul to watch it go. No one's left in town, and it drains. It's a quiet, eerie sound